Ik zal ook in het kort, inshallah, een samenvatting geven van de preek in het Nederlands. We hebben allereerst gezegd dat heel veel mensen vandaag de dag, dat hun harten, je kunt zeggen, overleden zijn. Hun harten, die verkeren niet meer in leven. En dan kun je natuurlijk vreemd opkijken van deze uitspraak van mij want je kunt zeggen maar dat kan toch niet want hun harten die kennen nog steeds een ritme met andere woorden zij zijn nog steeds in het bezit van een hartritme dus ze moeten wel in leven verkeren. maar dat is niet waar want het leven van een hart heeft niet alleen maar te maken met het gebonk en het gebons wat zich daarin plaatsvindt maar heeft alles te maken met de mate van God's vrucht dat daarin te vinden is. Dus heeft alles te maken met God's vrucht. Heeft alles te maken met het besef van de grootheid van Allah subhanahu wa taala. Heeft ook alles te maken met het besef dat men weet dat alleen maar Allah subhanahu wa taala over hem gaat. En we moeten één ding begrijpen. Wat betreft alles. Het hart is de oorsprong. Het hart is de oorsprong in de zin van alles wat een persoon doet of laat is terug te voeren naar zijn hart. Abu Huraira radiyallahu anhu die heeft een prachtige uitspraak gedaan. Hij zei namelijk het hart is de koning van de ledematen. En de ledematen, dus de handen, de voeten noem het maar op, die zijn eigenlijk de onderdanen van het hart. Wanneer het hart is, dan zal alles goed zijn. Wanneer het hart slecht is, dan zal alles slecht zijn. En deze uitspraak van Abu Horeira is terug te voeren naar de profeet Vrede zijn met hem. Want hij heeft iets soortgelijks gezegd. Hij zegt: Oftewel er bevindt zich in het lichaam een vleesklok. Wanneer deze vleesklok goed is, dan zal alles goed zijn. Wanneer deze slecht is, dan zal alles slecht zijn. En dat is het hart, zegt de profeet. Dus het klopt wel wat sommige mensen zeggen... ...van, een iman is te vinden in het hart. Dat is waar. Want als je sommige mensen aanspreekt op hun gedrag... ...het eerste wat je hoort... je achi een iman is te vinden in het hart. Dat klopt. Maar uit deze overlevering... ...uit deze uitspraak van de profeet... ...kunnen wij opmaken. Dat als werkelijk een iman in het hart zou zijn, dat het te zien zou zijn aan de ledematen. Want hij zegt, als het hart goed is, dan zou alles goed zijn. En beste mensen, weet één ding. Als het gaat om iemands geluk in het wereldse leven en het hiernamaas, was, dat heeft alles te maken met het hart. Wanneer een persoon een goed hart heeft, dan zal die gelukkig zijn. Hier en in het hiernamaas. was. En daarom lezen wij in de Koran dat Allah subhanahu wa ta'ala zegt, hij spreekt over de dag, gedenk de dag, Waarop jou niks kan baten. Geen kinderen, geen bezit, niks. Behalve iemand die komt aanzetten met een goed hart. Dat is het enige wat jou kan baten op die grootste dag, beste mensen. En ook weten wij dat de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam heel veel van zijn uitspraken heeft toegewijd aan het hart. En desondanks wat ons opvalt, ondanks alles wat wij aan bewijzen, aanvoeren, dan zie je toch nog steeds dat de mensen geen aandacht hebben voor deze kwestie. Niemand die zich zorgen maakt over zijn hart. Hoe vaak heb jij stilgestaan bij jezelf en jezelf afgevraagd, hoe is het met mijn hart gesteld? En wat kan ik eraan doen om mijn hart te verbeteren? Hoe vaak? Terwijl als jij een ziekte hebt aan je arm of aan je voet, het eerste wat jij doet, is onmiddellijk je huisarts bellen. En een afspraak maken. En langs gaan. En vervolgens word je doorgewezen naar een specialist. Misschien dring je bij hem aan. Om een afspraak te maken bij een specialist. Want je wil afkomen van die ziekte. Maar als het gaat om de ziekte van het hart. Dan is er niemand die daar aandacht voor heeft. Terwijl als jij blijft rondlopen. Met een ziekte van het lichaam. Wat kan jou hoogstens overkomen? Je gaat dood dat is het. Je verliest het wereldse. Maar wanneer jouw hart ziek is. En je doet er niks aan. Dan verlies jij het wereldse en het hiernaam. Allebei. En daarom moeten wij meer aandacht geven. Aan deze kwestie. Vele van onze broeders en zusters. Hebben veel aandacht gegeven aan hun uiterlijk. Uiterlijkheden. Daar zijn ze constant mee bezig. En ik zeg dat is van het geloof zonder meer. Maar als dat niet berust. Op de juiste overtuiging. Die ontspringt vanuit het hart. Dan heeft het geen waarde. Dan heeft het geen zin. Dus het eerste wat jij moet doen. Is ervoor zorgen. Dat jouw hart in orde is. Beste mensen. Niemand van ons kan zeggen. Dat hij niet bekend is met het doel. Waarvoor hij is geschapen. Iedereen hier. Weet waarom hij is geschapen. Als ik iemand van jullie vraag. Waarom ben je geschapen? Dan zegt hij onmiddellijk. Om mijn heer te aanbidden. Onmiddellijk. Dat weet hij. Dus we weten waarom wij bestaan. Iedereen weet waarom Mohammed is gestuurd. Iedereen kent de waarde van de Koran. Iedereen weet wat de toestand zal zijn van degene die Allah gehoorzaam is geweest. En wat de toestand zal zijn van degene die Allah ongehoorzaam zal zijn. Ik heb ook een vers voorgedragen waarin dat wordt bevestigd en duidelijk wordt gemaakt. Degene die zich onderwerpt aan de voorschriften van zijn Heer, die kan rekenen op paradijzen. En degene die zich niet heeft onderworpen aan de voorschriften van zijn Heer, die kan rekenen op een verschrikkelijke bestraffing. We weten dit allemaal. Maar toch valt ons op dat wij onze valse begeerten voortrekken. We trekken onze valse begeerten voor. Onze blinde driften, die hebben voorrang bij ons. Als ik voor de keuze kom te staan, een zaak van Allah, en iets wat ik behaag een leuk vind dan kiest men onmiddellijk voor de zaak die hij leuk vindt. En dat is een ernstige zaak. Waarom? Want dat is het bewijs dat onze harten dood zijn. Het bewijs daarvoor is ook dat wij verdrinken in de zee van de zonde... maar we voelen geen pijn. Het doet ons niks. Als jij een zonde pleegt, heb je daarna een gevoel van spijt? De meeste van ons niet. Dat is het bewijs dat onze harten dood zijn. Want zouden onze harten levend zijn... Zouden wij beschikken over levendige harten, dan zouden die harten ons gelijk ter verantwoording roepen. Want Allah, als hij spreekt over de godsvruchten in de Koran, zoals ik heb aangehaald, dan zegt hij dat het mensen zijn, zodra zij vervallen in een verdorvenheid, in een zonde, wat doen ze? Dan gedenken zij onmiddellijk Allah, En verder, ze vragen om vergeving, voor wat ze hebben gedaan. Het knaagt aan hun, dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan een zonde. Dat is het bewijs. Dat jouw hart nog leeft. Als je dat niet kent, weet zeker dat je hart dood is. En je kan voor je hart het dode gebed gaan verrichten. Beste mensen, wat wij goed moeten snappen, is als het gaat om de zonden die wij plegen. Dat zijn net als vergif, wat wij eigenlijk aan onze harten toedienen. Vergif. Als het gaat om de goede daden die wij verrichten, dan is het medicijn om je hart weer er bovenop te krijgen. Dus als een persoon merkt dat zijn hart aan het verzwakken is... dat zijn hart aan het verharden is... wat moet hij dan doen? Hij moet gelijk teruggrijpen naar de goede daden. Want het zijn alleen maar die goede daden... die jou kunnen steunen en helpen om er weer bovenop te komen. En een van de zaken die ik heb genoemd... die heel belangrijk daarin is... is het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala... en het reciteren van de Koran. En luister naar de volgende woorden van McLuhan, een van onze vrome voorgangers. Hij zegt namelijk, het gedenken van Allah is genezing. En het gedenken van mensen is een ziekte. Het gedenken van Allah, het verheerlijken van Allah, het lezen van de Koran, dat zijn allemaal genezingen. Maar het gedenken van mensen, in de zin dat je ergens gaat zitten om te praten over mensen, te roddelen over mensen, je schuldig te maken aan laster, een achterklap, en, en ga zo maar door, dat is een ziekte, zegt McLuhan. En ik heb ook een prachtige overlevering aangehaald, waarin de profeet zegt, wanneer mensen bijeenkomen in een moskee, niet om te roddelen, niet om over andere mensen te praten. Nee, ze komen bij elkaar om de Koran te reciteren en te bestuderen. Wat gebeurt er dan? Dan zal de rust over hen neerdalen, Genade zal hen omringen. Engelen zullen hen omgeven. En ze zullen door Allah subhanahu wa ta'ala in een hoogstaand gezelschap bij naam genoemd worden. Hoogstaand gezelschap hiermee wordt bedoeld van Engelen, bij naam genoemd wordt. subhanallah Gedenken van alles met een genezing voor het hart, beste mensen. Zegene Stemboeten heeft iets prachtigs gezegd. Hij zei: het volgende. Het gedenken van Allah is voor het hart net als water voor een vis. En je weet wat er gebeurt met een vis als je die uit het water haalt. Dan gaat hij langzaam dood. Hetzelfde geldt voor een hart. Als die niet in contact staat met Allah subhanahu wa ta'ala, als hij niet in relatie staat met het boek van Allah subhanahu wa ta'ala, dan zal het hart langzaam afsterven. Prachtige woorden van deze man. Dus beste mensen, om onze harten weer bovenop te krijgen, te genezen, te verhelpen, moeten wij onze Heer gedenken. En er zijn nog meer middelen om dat te doen. De volgende preek zal ik inshallah daaraan aan. En ga je. Als gaat het nog bij hem niet, je dat